Mannix Ampersen met het NOS-journaal. Bij het graf van Alexej Navalny in Moskou worden ook vandaag nog bloemen gelegd. De Russische oppositieleider werd gisteren onder grote belangstelling begraven. Vanochtend kwamen ook de moeder en schoonmoeder van Navalny naar de begraafplaats om te rouwen. Ze zetten schaaltjes met eten bij het graf, een orthodox gebruik. Navalny is op meer plekken in Rusland herdacht en ook in andere landen werd er stilgestaan bij zijn dood. De oppositieleider overleed twee weken geleden in een strafkamp. Rusland heeft de Oekraïnse stad Odessa vannacht opnieuw aangevallen met drones. Er vielen drie doden. Acht mensen raakten gewond. Volgens president Zelensky werd een appartementencomplex in de havenstad geraakt. Op beelden is te zien dat het gebouw volledig is verwoest. De Russische media melden dat er een explosie is geweest op een flatgebouw in Sint-Petersburg... Er zouden er geen doden of gewonden zijn, maar deze berichten zijn niet geverifieerd. De politie in Tilburg heeft een vrouw aangehouden voor het mishandelen van beveiligers. De 23-jarige vrouw werd uit een uitgaansgelegenheid gezet omdat ze drugs bij zich had. Toen ze opnieuw binnen probeerde te komen en werd geweigerd, ging de vrouw volgens de politie door het lint. Ze sloeg een van de beveiligers een bloedneus, een ander werd in zijn arm gebeten. Ook een agent werd geschopt en uitgescholden. Tijdens een groot archeologisch onderzoek in Heerlen afgelopen september zijn onder meer een Romeinse vloer en aardewerk gevonden. Onder de noemer Heer Heel Heerlen graft gingen bewoners met hulp van archeologen in hun eigen achtertuinen graven. In een kleine achtertuin bleken Romeinse vloeren verscholen te zitten, bedolven onder een laag Romeins puin. In totaal zijn er zo'n 8.000 vondsten gedaan.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 Ik heb haar ik ben die deelt met zijn De zit in mijn Welkom luisteraars in Zandvoort, de regio en in het buitenland. U luistert nu naar het programma CFM Oud Zandvoort. En we zijn blij dat we hier in de studio een bijzondere gast hebben, namelijk de beroemde oud-dorpsomroeper Klaas Koper. Voordat we met Klaas het gesprek aangaan... wil ik toch nog even memoreren dat de techniek in handen is... van Thomas de Jong, die de muziek verzorgt en de techniek. Ondanks zijn jonge leeftijd van 12 jaar doet hij het uitstekend. Goedemorgen allemaal. Leuk. Klaas, welkom in dit theater. Overigens, ik zal het even vertellen... ik ben Ari Koper naast me zit Klaas Koper. We zullen in de verte wel familie van weten. Ergens wel. Vast wel, hè? Ja. Uh, mocht u trouwens tijdens de uitzending vragen of opmerkingen hebben... dan kunt u ons rustig bellen op 023 573 0393. Dan worden de vragen meteen beantwoord. Klaas. Ja. Yeah. Een bekende zalf erin. Mag je wat zeggen? Iedereen denkt dat ze Klaas Koper kennen. Maar ja, wie is Klaas Koper eigenlijk? Klaas, ben je, van wie ben je drientje? Ik ben drientje van Zwarte Jeheb. Maar ze was hij de bakker. De bakker. Ja. schaapkoper, de bakker. Nou, gewicht? Voor bij Maartenbakkertje ja. gewerkt in de Diakonieuistraat. Ja. En uh, na de oorlog werkte mijn vader bij bakkenbalken op de hoogte. Ja, ja, ja. Ik weet het nog dat hij aan de deur kwam. Ja, precies. Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En je bent ook geboren op zandvoort? Nee. Helaas. Helaas. <laughs> Jammer, dat ik het ken. Maar ja, dat was er onder medische omstandigheden natuurlijk. Want mijn moeder had problemen met de bevalling. Dus ze moest naar het ziekenhuis in halen. Ja, en dan ben je halen maar van geboorte en dat raak je nooit meer kwijt. Dat is nou weer jammer in, maar je bent er niet minder om een klaar te Wanneer heeft dat heugelijke pleinsplein plaatsgevonden? Dat heeft plaatsgevonden op 1 juli 1930. Zo, nou voor de goede rekenaars onder ons, doe je best. Ja. Eh, je bent hier dus geboor, niet geboren, maar getogen. je bent gewoon getogen, je bent gewoon een zandverte. En, en waar woonden je ouders? Die woonde toen ik geboren werd op de Vondelaan, de Dijkstraat. Ja. En toen zijn ze later, ik meen in 1936, na, na, naar zijn plein gegaan. Oké. Okay. Toen gingen we op stand wonen zo. Genoeg. Ja, dat was toch heel wat. Ja, vanuit, dat was toen de tijd. Was vanuit vanuit het Plan Noord naar de Zuidbuurt. Zo, zo naar de <laughs> was altijd wel chic, hè? Ja, ja, mijn soort komt ook uit de, de, de Zuidbuurt, dus ja. vandaar. Uh, je hebt hier ook op school gezeten? Ja, ik heb op school D gezeten. Voor de luisteraar? Waar ik, uh, nu het louis Davids kreeg uh, gebouwd wordt. Wij weten dat wel, maar de luisteraar niet. Kijk, ik heb het ook wel zo over, over de Tremweg. Ja, uh, ja. nee, dat is waar nu de Loeidaverskarree staat, zeg maar. Ja. ja. En je hebt de middelbare school ook nog gehad? Ik heb uh, een half jaar op de ULO gezeten. Uh, toen ook. Hier uh, in Zandvoort? Ja, ja, de toen zaten we, de Nee, dat nee, was na de oorlog. Dus toen zaten we in het uh, wat later gemeenschapshuis werd. Ja, dat bedoel ik. Bij Meester van der Waals. Ja. Klopt, eh, zeg maar, dat, dat is nu ook weer geslopen, dat was toen ja. al de Gertebach. Wat die na de rand is, is dat wel verstandig. Ja, inderdaad. Eh, nou ja, ik neem aan dat je ook, eh, net zoals velen van ons, het genoeg hebt mogen smaken om naar militaire dienst te mogen. En dergelijke. Nee. Nee? Nee, nee, nee. Ik, had, uh, wij, ik was, uh, uh, even kijken, 1930 geworden, dus 18 jaar, 48 was 48, ik. 48, ja. 48, en die werden op het kader na gewoon die splichten verklaard. Want toen kwamen al die jongens uit Indonesië terug. Ja, ja, klopt. En hadden ze geen kazerne-ruimte voor ons. Wat vervelend. En dat was erg. Nou, nou, nou. Dat praten we er even niet over. Je, je, je hebt een vrouw, je hebt kinderen. Ik heb uh, een hele lieve vrouw en ik heb twee geweldige jongens. Twee jongens, oké. Okay. Ja. Nou, Gezien jouw leeftijd ga ik gewoon vanuit dat jij gepensioneerd bent... Ja, al een paar jaar. Maar je ergens iets gelezen te hebben dat je hoofdopzichter was of iets dergelijks? Hoofduitvoerder. Hoofduitvoerder, ja. ja, ja wat, en... wat deed je precies? Ik was uh, verantwoordelijk voor de waterdichtheid van een aantal tunnels. En dat is begonnen bij de Velzertunnel. En toen was ik nog geen hoofduitvoerder, maar gewoon stoker. En toen zijn we van de Velzertunnel naar het Aqueduct gegaan in de Halenmeer. Ja. En daar vandaan naar de metro in Rotterdam. En toen weer naar de metro in Amsterdam. Naar de Koentunnel, naar de Eitunnel. Jeetje man, je bent ook overal geweest hè? Overal geweest. Ik heb ook tien jaar in een salonwagen gewoond. Dus noem maar een woonwagen. Ja, ja. Een luxe. En die trok, daar trok ik altijd mee naar die grote werken toe. En je vrouw thuis, nee, vrouw zat thuis al in? Nee, wij woonden in die woonwagen. Oh, Oké, okay, de hele familie. Daar zijn we zelfs in, get, in getrouwd. Wat meen je? In 57, ja. Wat leuk. Toen stond er nog, uh, dat was de kantoorwagen van de Velse Tunnel. En uh, op een gegeven moment, ja, ik heb uh, heel veel gefietst en weinig geld overgehouden. Dus op een gegeven moment wilde ik natuurlijk wel trouwen, maar er moesten centen komen. Dus hmm. ik had een fietsmaatje, die was bij de Willem-Barens gaan varen. Die zei, ja. Klaas, jongen, je moet op de Willem-Barens gaan varen. Tijdje van huis, maar je komt met een zak met geld thuis. Dus ik tegen mijn baas zeg, nou, sorry, maar ik ga, ik ga de zaak verlaten. Want uh, hij zei, wat dan? Ik zeg, nou, ik ga op de Willem-Barens varen, want ik wil trouwen. Hij zegt, nou als wij nou voor huisvesting zorgen. Ja, dan nou, komt het weer even anders uit. Dan Kat in walkie. Ja. Hij zegt, nou we hebben een woonark liggen en we hebben die kantoorwagen. Dat was een kleine wagen, één slaapkamertje konden we ervan maken. Ik hebben met mijn vrouw over gesproken. Ze zegt, nou ja, laten we dat dan maar doen. Dus toen zijn wij in die, uh, in, die, uh, in die kantoorwagen gaan wonen. Eerst nog bij de Veldse Tunnel, die stond mm -hmm. nog in Noord. En later is hij verhuisd naar het aquaduct. Dan halen we meer, stonden we langs de ringvaart. Dus je hebt al die tunnels van heel nabij uh, mee maken. Ja, we zijn zelfs woonachtig geweest. Team, leuke tijd dan. Ja, leuke het. tijd. Later hebben we die wagen die we dus kunnen ruilen voor een, voor een grotere. Met twee slaapkamers, want inmiddels was er natuurlijk gezinsuitbreiding gekomen. En, uh, en toen kregen we ook een wagen waar het plafond van geïsoleerd was. Zo. Want die kantoorwagen was niet geïsoleerd. Nee, koud. Koud. En wat zag je denken van s'winters? Hij zat er de ramen, zulke pegels aan het plafond. Ja. En die moesten we morgens eerst allemaal afsteken. Want als die gingen smelten, dan had je een, een nat waterballet ja. natuurlijk. Ja, dat is uh, een leuke tijd geweest. Ja. Maar toen we ruilden, toen we een grotere wagen kregen... toen zei ik, nou moet er eerst een isolatieplafond in komen. Want uh, dit gaat zo niet. Nee, nee, natuurlijk niet. Maar een leuke tijd. Leuke tijd. Je denkt er wel eens met weemoed naartoe... maar het was natuurlijk af en toe wel een beetje armoed met al die... die, die ja, alle... dat wel. Maar toen we eenmaal die andere wagen hadden... Toen, uh, was het over? Ja, was het over. Ja, nou je bent niet alleen dus uh, daarmee bezig geweest... maar je hebt natuurlijk ook nog andere dingen gedaan. Want ik, ik heb geloof ik in mijn geheugen aan dat er iemand een stukje heeft geschreven... Zandvoort, wat ben je veranderd? Volgens mij heb je daar ook nog eens wat mee gedaan, dat boekje... Met, samen met Emmy. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En daar heb ik de teksten voor gemaakt. Ja, dat vermoed, en, had ik al. En Emmy, en Emmy, de foto's. Ja. Maar niet over één achter ijs natuurlijk... want ik ben ook niet alwetend. Dus uh, toen we de teksten klaar hadden in, in concept... Heb ik twee oude zandvoerders gevraagd of ze het wilden wilde lezen? En dat was uh, Jan Termes ja. en uh, Jaap Mok, Jaap oh, Jaap Mok van ja. der Strand. Ja, ja, ja. En die gaven het alle twee in tien. Dus toen kon de tekst uh, naar de drukker. Dat voel je wel gedekt, Ja, ja nee. nee. nee. Ik ben natuurlijk alwetend en jongens, niet alwetend. Kan Die jongens waren natuurlijk ook nog weer ouder, dus uh, alsjeblieft even controleren. Ja, maar je bent ook een tijd van het dorp geweest, en dan mis je toch een ja. Ja. Hoop informatie die, die aan de lopen informatie later. die hebben je informatie ja. ja. Dat, dat merk je gewoon, ja. dat is overal ja, zo, klopt. dus wat dat betreft uh, is ik er niet van te kijken. Ja. Maar dit is niet het enige boekje waar ik bij betrokken geweest ben, hoor. Nee, nou, je hebt nog iets gedaan over. Ja, de, uh, ja maar die fotoboeken van het genootschap. Ja, ja nee, dat klopt. Zandvoort vanuit de lucht, deel 1 en deel 2. Ja die af en toe nog een keertje tegenkomt, maar er zijn heel veel vragen naar, nou, want er zijn zulke vreselijke mooie. Mo, er zitten zulke mooie foto's. In. Ja, lopen we lopen nog eens te denken aan het derde deel, maar ja, daar ben je toch nog wel heel eventjes mee ja. bezig, of? Extra straatnamenboek. Ja, klopt. Dat ben ook nog ja. Leuk, leuk. Ja, en het boekje over de dorpsomroepen. waar we straks natuurlijk ja. iets over ja, gaan ja, vertellen. Ja, ja. Leuk. Ja, dat, je bent wel creatief bezig geweest, maar ja, dat gaat later doen. Wij werk was altijd voor een ander. Ja, maar je bracht, bracht de kennis je in. Ja, ja, daarom. Ja, dat is belangrijk. Die kennis moet ook ja. uh, verder ja, verteld ja, ja, worden voor ja. het Dat is heel belangrijk zelfs. Ja, ja, die, die werk, ja want je werk. Je, je gelooft dat je ook nog een hobby had, hè? Maar, af, en toe, ja. af en toe spring je wel eens op de fiets. Ja. Je hoorde me, ik hoorde je net vertellen dat je alweer een paar duizend kilometer gereden had dit jaar. Nou, dit jaar zit ik aan uh, 2000 kilometer. Wat voor mij van vroeger begeleken natuurlijk niet zo heel interessant is. Want toen fietsen in ieder geval 14.000 kilometer per jaar. Ja, maar je bent 83, glas. Ja, ik, ik pas me ook helemaal aan aan mijn leeftijd. Ja, daar merk, <laughs> merk ik anders eventjes weinig van. <laughs> nee, maar dat is wel zo natuurlijk. Ik bedoel, maar... Uh, ik krijg ik heb... een, ik, voordat jij dat verhaal verder gaat... Mag, gaan we verder. Ik krijg net een zijntje dat we langzaam even af moeten bouwen voor een muziekje. Dus daarna gaan we weer, gaan even, we weer even zelf even verder, verder, Klaas. Heel goed, komt goed. kwam van boord een forse blonde noord, waar hij ook doodde op de zee zijn stad was Baltimore daar ergens in de havenbuurt was er zo'n klein café daar zong ze bij een harmonica de dus zeemans liedjes mee op de woelige baan wij stormen, wij wind, denkt eens iets aan zijn bloedje, dat vrolijke kind. Ze leeft in zijn harten, ze zingt in zijn bloed. Hij hoort nog haar stemmen in de eb en de vloed. Toen zei hem mijn schat. Heel het wereld rond Is er geen kind zo lief als jij? En kuste op haar mond Ze zag en lang en rustig aan Tot ze haar hart verloor Toen zei ze zacht Ik hou van jou Mijn forse blonde noor Op de woelige baren weestormen stormen, bij wind, er iets aan zijn blondje dat vrolijke kind. Ze leeft in zijn hart, ze zingt in zijn bloed. Hij wordt nog haar in de app en de vloer. De Norman koos weer vrolijk zee. Want nu had hij zijn schat. Toen kwam het noodlot op zijn weg dat hij vergeten had. Zijn schip dat stootte op een klip, toen was het gauw gedaan. Het is in een woeste storm des nachts met man en muis vergaan. U luistert nog steeds naar uh, het programma van CFM Oud Zandvoort. En ik ben Arie Koper en naast me zit Klaas Koper... de voormalige dorpsomroeper die een stuk van zijn leven... nu uh, aan u gaat uh, vertellen. Heeft verteld inmiddels al. En we waren gebleven uh, bij de hobby van Klaas het wielrennen, en dat hij dit jaar maar 2000 kilometer gefietst had. Nou, ik ben al blij als ik het uh, 10 kilometer fiets. Maar op zijn leeftijd respectabele leeftijd, mag ik wel zeggen, van 83, 2000 Dankjewel, kilometer... Harry. terwijl hij er normaal 14.000 doet of zo. Vroeger wel, ja. Per jaar en dan ja. in Nederland alleen? Of... Nou, België Frankrijk. Van Nederland naar België? Of nee, een Nederland... grote dan ook in België en nee, in Frankrijk. En zo. Volgens mij ook in Spanje, hè? Wij zijn uh, in 1991 van Amsterdam naar Barcelona gefietst met zeven man. En dat was uh, voor verkenning... Van de tocht in 92. Want Barcelona die had de Olympische Spelen toegewezen ja. gekregen. En Amsterdam had er ook na gedaan. Ja. En die had verloren. Uh, ik, was, uh, ik ben nog steeds lid van de Amsterdamse Toerclub. En toen heb ik de tocht uh, Amsterdam-Barcelona georganiseerd. En toen zijn we dus in 92 met 43 man op de fiets zijn we de vlaggen, de Nederlandse en de Olympische... de Nederlandse Olympische vlag zijn we in Barcelona geweest. Zo het zou wel een gezellig partijtje geweest zijn. denk heerlijk. ik. je het iets bij voorstellen? Heerlijk, heerlijk. De vrouw fietst ook mee? Of? Nee, nee, nee. Maar die zijn wel... Wij zijn uh, een week nadat wij op de fiets vertrokken zijn... Hun met de bus. De vrouw de bus ook naar Spanje gekomen. Dus we zijn dus met elkaar nog een week in Spanje. Ah, oh, dat was gezellig. Ja, heel gezellig. Heel gezellig. <laughs> je ja. bent nogal sportief ingesteld, als ik dat zo zie. Want volgens mij heb je ooit nog eens een keer wat gedaan met het... Ja, ja, ja, ja. Dat weet ik ja, ja. me te herinneren. Het was altijd wel gezellig, geloof ik. Het was leuk. Het was <laughs> heel leuk zelfs. <laughs> het was hard werken. Kan je anders zeggen. Want? Nou, het werd heel hard getraind natuurlijk. Ja. Het was uh, elke maand uitzending. en uh, Dan hadden we veertien dagen relaxte training. Mm -hmm. dus dan maar zo gauw als de spellen schematisch bekend waren. Het ja. was nooit exacte maten en zo, maar schematisch werden ze bekend gemaakt. Dan was het elke dag trainen, inclusief het weekend. Nou, maar jullie hadden ook een fysiotherapeut erbij tussen... Dat... Ja, nee, dat, dat, wat dat betreft ja. was het niet zo heel erg. We konden het ook wel aan, hoor. Ja. We hebben een hele leuke tijd gehad. We zijn derde in de landelijke competitie geëindigd toen. Ja, want ik, ik herinner me nog wel dingen... dat wij als Boerenkapel daar ook bij waren ja, en zo. Ja, en ja, en dat ja, zo. Ja, ja. ja, dat was altijd wel gezellig. En thuiskomst, als we dus een optreden gehad hadden in Den Landen... en uh, de thuiskomst was altijd wel, uh, wel gezellig, want... Ons vergaderruimte dit was altijd de kelder van Hotel Keur. Oh ja, daar ben, ben we per Perroquet. Precies. Ja. En wij hadden natuurlijk Greet Vasthouwer als accordeonist in de ja. ploeg en Louis Schuurman als violist. Ja. En uh, dat was na afloop altijd feest. Ja, nou ja het was ook een leuk Groot feest. We hebben we carnaval gevierd, laten we eerlijk zijn. Precies, krijgen. ja, inderdaad. So, nou, ja. praat me er niet van. Nee. Ach ja. Het is helaas niet meer daar. Maar nee. ah, we, we kunnen wel terugkijken op een hele leuke tijd natuurlijk. Nou, absoluut. Ook wat carnaval betreft. Um, ja, we gaan nu toch eens even verder... naar waar eigenlijk uh, het, de hoofdmoot van het programma moet zijn. En uh, dat is het feit dat jij in jouw carrière... je werkzame carrière... en natuurlijk buiten jouw hobby van wielrennen... had je trouwens ook nog andere hobby's als wielrennen... en, uh, en de laatste hobby waar we het over gaan hebben? Nou, ik denk het niet... Nee, ik denk het niet. Ik ben in 1950 begonnen met, uh, met fietsen. Met wedstrijd fietsen. Met de kampioen in Haarlem. Maar ik had uh, twee vaste kameraden. En wij konden met z'n drieën harder lachen als fietsen. En dat vonden wij ook heel wat waard. Ja, maar dat is ook heel wat waard. Dat was heel wat waard. Dag niet gelachen. Dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Juist. Eh... Uh... Je bent op een gegeven moment, ben je geroepen tot het ambt van dorpsomroeper. Althans, geroepen tot, ik, ik weet niet, hoe, ik vraag me af, hoe gaat zoiets? Uh, ben je er ooit eens mee begonnen? Want uh, in, in een ene, tien jaar of veertien jaar nadat de laatste dorpsomroeper hier in functie was geweest. En het, we hebben we het over Piet van der Veld, want die stopte er in 1980 mee, heb ik begrepen. En veertien jaar daarna komt Klaas de uh, ja. bovenwater drijven. Ja. Maar dat gaat niet zomaar. Wat is daar nee. vooraf gegaan? Je had, en... Je hebt nog de Stichting Strandkorrels. Ja. En uh, daar werd ik door benaderd. Ik was toen voorzitter van de WURF, de Volklorenvereniging de WURF. Oh, dat wist ik niet. Dat je er ook voorzitter van geweest was? Ja, niet zo gek lang, maar ik ben er voorzitter. Ja. Van. En uh, daar werd ik door benaderd of wij in de club niet iemand hadden die zou willen optreden als omroep van Zandvoort. Ik denk, dat ken ik zelf wel. Nee, ja, dus ik zeg tegen die jongens, ja, dat weet ik wel alleen. Hij zegt, zo gauw al. Ik zeg, ja, want ik ga dat dan nog wel zelf doen. Nou, dat is uh, voor mekaar gekomen. En uh, op een gegeven moment uh, was mijn vuurdoop natuurlijk. En die Jan Ville... Nee, hoe heet die andere? Uh, niet Jan, maar zijn broer. Die uh, zat in de strandkorrels. Dus het vertrek was bij Café Nuf. Ja. Nou, met lood in mijn schoenen ging ik richting Raadhuisplein, ja. Want daar zaten natuurlijk al die oude Zandvoorters. Ja. Ik denk, jongen, jongen Klaas, als je daar nou eerst goed voorbij komt... Dan is, het, dan is het geslaagd. Dan is het kat in bakkie. Nou, met vlag en wimpel ging ik er voorbij. Ze waren helemaal enthousiast, die oude Zandvoorters. Ik denk, nou, dat had ik nooit kunnen verwachten. Nee. Dus zodoende is het begonnen, Arie. En uh, dat heeft uh, 17 jaar geduurd. Met... Nou, het... uh, nou, veel ups alleen maar eigenlijk. Ja, nee, dat, dat weet ik al. Ja, we gaan toch nog eventjes terug naar die historie natuurlijk van de, van de omroepers. Want ja, dat, dat hoort er nou eenmaal ook bij. Want de, de, de geschiedenis van de dorpsroepers eigenlijk... begon zo rond, lees ik uit het boekje waar je mee bezig geweest bent, 1753. Ja, maar ik, moet, ik, ik geloof Ik, dat ik wil alleen even zeggen dat ik daar natuurlijk niet alleen mee bezig geweest ben. Nee, nee, nee. nee dat is... We hadden een driemanschap. En dat was Theo Hilbers. Die schreef toen de tijd ook al veel voor de krant... Dus die zou de teksten verzorgen. Ja. En Aad Keur die werkte bij het Adam Dagblad. En die zou de layout doen. Ja. En ik ging de, de zaak verzamelen. Dus dat was eigenlijk uh, de begin van het begin van het boek. En dat is uh, dat begint bij, uh, bij Jacob Molenaar, de puur. Wil een paap. Ja, dat zou kunnen, maar daar ja. hebben we geen gegevens van. Nee, nee, Laten we dan nog maar zeggen, het boek begint bij je. Ja, ja. Nee, oké. Okay. Ik, uh, ik geloof dat Thomas een hand staat voor de muziek. Klopt dat? Ja, we gaan dus toch eventjes weer naar de muziek. Sorry hoor. Ik vind het heel goed, jongens. Ja, ik. ik hou van muziek. Dus. Ja. Kent u dat ook?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 Weer naar de Zierfmer, programma Oud Zandvoort. Mijn naam is Arie Koper en naast mij zit de beroemde Klaas Koper. De voormalige dorpsomroeper van Zandvoort. En tevens begenadigd wielrenner en weet ik veel wat hij nog meegedaan heeft. Noem het maar fietsen. De man was altijd zo druk als een klein baasje. En we, hadden, we, waren gebleven, we waren gebleven over het boekje van de Zandvoortse dorpsomroepers... wat naar ik uh, mij weet te herinneren rond 2001 is ja. verschenen heeft er heel veel tijd en energie in gestoken, net zoals de Theo Hilbers, die helaas niet meer onder ons is. en je Aadkeur, aadkeur niet ook niet meer. Uh, hoe is zoiets uh, boven water komen? In een keer uh, kreeg je een inval, toen dacht je... Well, laten we daar eens wat van op papier gaan zitten? Of? Nou, ik was dus uh, lid van het uh, Nederlandse Gilde van Omroepers. En daar hadden ze de plannen om een uh, boek te gaan maken... over de Omroepers van Nederland. En dat zette mij eigenlijk aan het denken. Dus ik denk, nou, laat ik nou eens beginnen met de omroepers van Zandvoort. Ja, even tussen haakjes. Is dat boek van de omroepers van Nederland er ooit gek niet gekomen? Nee, daar was ik ook bang voor. In Zwolle is, is nog wel een boek uitgegeven. Maar dat is ook niet helemaal volledig. Daar hebben ze ook wel iets van overgenomen van, van dit boek. Maar dat is er niet gekomen. En dat zal er ook niet meer komen, want die omroepen van Zwolle die is ook geen lid meer van het Gilde. Dus dat, dat is over. Ja. En daarom ben ik blij dat we toen in de tijd het initiatief genomen hebben... met Theo en met, uh, met Aad. Ja, nou Theo natuurlijk ook al zijn sporen verdiend... met uh, de Grootseplaats Zandvoort. Ja, precies. Redenen, ja. Die ook van en hij was voorzetten. een goede schrijver natuurlijk. Absoluut, absoluut. Dus Theo ja. heeft dus de teksten verzorgd... en Aad Keur heeft eigenlijk, zoals je dat noemt, de layout, uh, de layout verzorgd. Ja, en, en je hebt fotomateriaal en nog wat aan. Uh, ja, dat heb ik allemaal voor Ja, want je er ja. toen eigenlijk veel op het Zandvoortse museum. Toen de ja, tijd precies, cultureel ja. centrum. Ja, ja. Was het niet met Bram? Met Bram nog, ja. ja. En met Emmy. Ja, Emmy van Vrijberg de Koning. Ja, met Emmy van Vrijberg Koning. Ja. ja, ook helaas. Ja, ja zo werkt het ja, maar helemaal. Toen eenmaal. de tijd cultureel centrum. Ja, klopt. In mijn tijd. Ja, ja. Nou, nu museum, en anders ik het zo hoor, bijna ex. Ik bijna ex-museum. Ik weet niet wat ik ervan moet denken, maar goed. Ik moet we gaan. alleen mijn beeld even in de gaten houden te voorstellen. <laughs> ik help je als sjouwen. <laughs> Dat is een mooi beeld. Ja, Laten we wel weten. Een markante kop staat erop. Ja. Ah, maar ik denk dat het vast wel dat dat goed gaat. We zullen het Nee, ja, Ja, ik krijg geruchten, dus dat dat in ieder geval een mooi centrum voor terugkomt. Ja. We gaan het meemaken. Je bent, we waren gebleven ook bij de geschiedenis van de dorpsomroepers. Hoe jij ertoe gekomen bent om dorpsomroeper te worden. Dat je dus voor het eerst bij NUF terecht kwam. En dat daar dat je eigenlijk de dorp in ging. Je debuut hebt gegeven. Gegeven op het, uh, het oude tramplein, tegenwoordig Raadhuisplein. Ja, ja. Stel dat je oude is ja. En dat je dan met een tien vandaan kwam, een tien, dat is dan gevoelsmatig een ja. behoorlijk opsteken geweest. Ja, ja. in elk geval geen kritiek. Helemaal. Dat ja, anders had ik, het dat het ik tegen ook, je Ja, anders had het echt wel gezegd. Ja. Eentje. <laughs> doe je dat? Ja. Dus zo is het begonnen. Maar, dit, dit, zo is het begonnen. Vanuit, dat was, vanuit, uh, vanuit dat, de werf. Dat was in 1994. Ja. En dat heb je een hele tijd gedaan. Maar uh, vanaf 1994 tot 2000, uh, 2010, dat is ja. een knappe tijd. 16 jaar. 17 jaar. Maar dat uh, heeft zich ontwikkeld. Uh, je hebt er her nog wat andere dingetjes gedaan, geloof ik. Je, buiten de, nee, de omroeper. Uh, je bent begonnen op Salford en toen? Nou, toen ben ik, uh, twee jaar later, ben ik lid geworden van, uh, van het Gilden van Omroepers. En ja, dan begint het eigenlijk pas. Hè? Dan, uh, dan ga je meedoen aan concoursen. En dan trek je door het hele land heen. Concoursen, dus wedstrijden, stadscentrum, en zo'n roepen Dus je wordt ingeschreven en dan krijg je, je een automatisch bericht. In. Ja, je schrijft zelf in. Ja. Ja. En dan krijg je een bericht, kom eens even. Ja, nou, je schrijft in en dan weet je dus wanneer je, op welke plaats, hoe ja. laat je er moet zijn en zo. En dan moet je twee roepen doen, hè? Dus één keer moet je dus uh, een opdracht vervullen die de organisatie je opdraagt. Dus dat kan over de plaats zijn of dat kan over een bedrijf zijn of noem maar op. En dan heb je pauze als het allemaal geweest zijn. En dan krijg je een tweede roep en die gaat over je eigen woonplaats. Het ah, dat... mag over je eigen woonplaats gaan, maar daar gaat hij dan ook meestal over. En wat moet ik dan aan denken? Je gaat niet ja, net en prijs zo... Ja, antwoord daar helemaal in. Uiteraard, dat <laughs> kan u niet anders. Nee, maar ik kijk... Ik, de laatste op dorpsomroepen feitelijk die ik me goed weet te herinneren, was oude Klaas de Zeeber ja. in zijn drie Svinders, ja. En die uh, maakte reclame voor de groente en, ja. en de vis. Ja. En, en, en, ja, ja, ja. En die ging op zijn driewiel inderdaad ziek komt onder de pak van staat. En als kleine jongen liep je erachteraan. En je deed hem nou met een paar pannendeksels. Ja. Werd hij een beetje kwaad. En die keerde die stok naar je hoofd. En het mooie van Klaas de Zeebe was natuurlijk altijd dat hij had, uh, hij had Maling aan, uh, aan concurrentie. Ja. Want ging bij Slagerhek ging die uh, omroepen dat Slager Spiers een, aan, een aanbieding had. Ja, daar Slager zat op het kerkplein. Uh, op het kerkplein, kerkplein ja. en Spiers zat in de halter. Ja, <laughs> ja dat weet ik omdat mijn opa heeft vroeger nog bij Hek gewerkt. Oh ja. ja, ja, ja, ja. En dan hadden ze het slachthuis in wat nou ver uh, is. Ja. Daar ringen de koeien dan... Uh af te sterven, zoals het ja Ja, ja, ja. ja. ja. nou uiteindelijk zie ik dat ook nog bij Vreeburg. Ja. In de halter staat nou, natuurlijk, dat ze ja. af en toe snapten. Dat ze de goede in ja, de, net de halter halter staat, naast, dan, ja. Je kunt het nog zien aan die grote deuren. Ja, het waren mooie deuren. Ja. Nee, ja, een, slagerij Hik, een hele luxe slagerij met een eigen kassa. Met een kassière achter de kassa. Ja. Kijk, dat bedoelde, kom daar in die tijd maar eens een keer om. Dat, ja, dat, dat, precies. Was, uh, nou, we praten weer eventjes over... Weer even ja ja Ja, ik, ik ben weer even de draad kwijt natuurlijk. En dan inderdaad over Klaas de Zeebeer. Na Klaas is er ook nog eentje geweest. Piet van, de... Klaas. Nee, Piet van de Veld is er nog geweest. Ja. Dat staat me eigenlijk niet zo bij, Piet. Nou, Piet is het ook niet erg lang geweest. Piet van de Veld is het eigenlijk in hoofdzaak geweest uh, voor de Wurf. Hij trad dus, uh, hij trad dus op uh, bij de Wurf. Mm -hmm. Ja. En uh, hij... Ik ken hem ook als omroeper in het dorp. Niet, niet zo heel goed herinneren. Ik weet nog wel dat hij geïnstalleerd werd door burgemeester Machiels. Dat, dat ken ik me nog. Oh, dat is wel gebeurd? Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Hij is officieel geïnstalleerd door burgemeester Machiels. Maar, maar Klaas de Zeebeer niet? Nee. Nee, dat zou ik ook helemaal niet dat, weten. Want dat was, was ook niet een jongen. Ja, want dat was niet echt officieel, denk ik. Nee, die was eigenlijk door de winkeliers. Ingehuurd, ja. ja. Maar het begon dus feitelijk het, het officiële ambt, als ik het zo mag noemen. Of praten ja. we over, gaan we nog verder nee, naar ik, Jan ik was, ik was onbezoldigd ambtenaar. Ja, ja, ja, ja, Oh ja, die krijgen we weer een handje geloof ik van... een uh, van... kleine handje. Ja, nou, dat kleine handje dat echt de boel goed in de gaten houdt. Want onze Thomas die gaat echt uh, als een speer. We gaan toch weer een heel even luisteren naar een fijn muziekje. We komen daarna weer bij u terug MUZIEK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 De stad lijkt gestorven Toch klinkt er muziek uit Een deur die nog wijd open staat. Daar in dat kleine café Aan de haven Daar zijn de mensen gelijk En tevreden Daar in dat kleine café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 maar het glas is gespoeld in het helderste water, ja, het is daar een heel goed café. Daarin dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café.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 U luistert naar CFM Oud-Zandvoort. Het programma over Oud-Zandvoort. Mijn naam is Adi Koper. En naast mij heb ik zitten de outdoorsomroepen Klaas Koper. Bekend van onder andere zijn stentorstem. Mag ik wel zeggen. Want als Klaas zijn mond opentrok, dan hoorde hij hem drie straten verderop nog. We hadden het over de roepen in het land. Je moest altijd eerst een verplichte roep doen bij de vereniging. Ja. En daarna moest je dus zelf iets leuks verzinnen. Een vrije roep. Jij bent natuurlijk altijd heel goed uh, in dichten geweest... en in rijmen, nou, en zo, als ik nou, dat zo hoor. Nou, nou ja, redelijk, redelijk, redelijk, redelijk. Kijk, je begint altijd met zo'n... vooral de verplichte roepen die je krijgt. Is, je kent dus de firma niet of de plaats niet waar je... dus dan ga je dan op internet... kijken dat een heleboel van verhalen. Ja, ga je opzoeken. En dan ga je een, een, een tekst op... een concept ga je op een papiertje zetten. En... Uh, dan kom je er weer achter dat er iets niet goed is. En dan ga je s'nachts je bed weer uit. En dan pak je dat papiertje weer. En dan verander je weer wat. Pas moet je slapen, juf. Nee, maar, maar zo gaat het. Oh, ja, ja. En uh, ik fietste toen ook tot nog wel redelijk veel. En uh, dan zat ik op de fiets weer aan mijn tekst te denken. En dan dacht ik, oh, als ik thuis ben, moet ik dat of dat wel even veranderen. En zo, zo kwam er dan een tekst tot stand, zeg maar, van, uh, van de verplichte roep. Dat is wel lastig, hè, natuurlijk. Ja. Je hebt nu steeds meer omroepers die een tekstschrijver hebben. Oh? Ja, ja, professioneel. Ja, ja, dat had je toen in mijn tijd ook al. Maar goed, daar moet je je eigenlijk niks van aantrekken. Want het, het, het, het gevolg is dus, als je een tekst schrijft, moet je een, anders een tekst uit je hoofd gaan leren. Ja, dat is niet handig. Je moet hem niet uit je hoofd leren, want is later, want je moet verplicht voorlezen. En uh, als je tekst zelf schrijft, dan, dan leef je eigenlijk helemaal in, in je ja. tekst. Dus dan, dan, je kent hem uit je hoofd eigenlijk. Ja. En ik deed ook heel veel, de Zandvoortse tekst die deed ik ook heel veel uit mijn hoofd. En dat sloeg wel aan bij de jury. En daar werd natuurlijk door mijn collega's over geprotesteerd. En toen kwam er in het reglement te staan... dat je moest hem voorlezen vanaf een tekstbord. Zo statisch, zo jammer is dat. Jammer. jammer. Het gevolg is alleen dus... dat als je hem uit je hoofd doet... dat je gaat improviseren. Ja. En de eerste internationale concours... waar ik mee deed, was in België. Wanneer was dat, Hans nou, dat... Ik heb dat niet in Maleisië staan. Ja, dat was in België. En uh, daar moest je drie teksten inleveren, want dat was een tweedaagse koers. Oh. Moest je drie teksten inleveren en één uh, over de plaats waar je was en één over de, de verenigingen daar en één over je eigen woonplaats. Maar ik wist nooit dat ze dat woordelijk zaten te controleren. Ja, Oh. letterlijk. Nee. Je. Ja. En Belgen? Belgen, ja. Hey. ja. En, uh, maar ik, ik hield van improviseren. Dus uh, ik, de uitslag was bekend en toen zei ze: Ja, koper, uh, jij komt het stuk niet voor. Dat nou, dat zal best wel, dat weet ik niet. Nee, want je hebt je niet aan je tekst gehouden. Nee. Ja. Dus het gevolg is dat als ik. Ik ben nog drie keer naar Engeland geweest. dat ik daar echt mijn tekst voorlas om geen fouten te maken. Nou, was het nou Engeland of België, Klaas? Nee, wat over België? Eén keer in België, ja, eh. drie keer in Engeland. Ah, Oké. Okay. Oh, je bent wel internationaal bekend dus. Ja. en uh, Dus daar ging ik hem dus letterlijk voorlezen natuurlijk, om geen fouten meer te maken. En dat resulteerde toch in een derde en een vierde plaats uh, in, in, in Engeland. Wat leuk. Met 40, 45 deelnemers. Zo. Want daar komt het eigenlijk vandaan, hè. Daar komen de towncryers vandaan. Ja, klopt. Toen laatst met Prins Harry, dat die enige... Ja, precies. Wat ja, was dat leuk, zeg. En dat zijn kerels, want die kunnen het echt ervan. Ja. ja, dat is echt. En ook in die, in die monumentale Mooie, pakken ja, is je dat, toch die, dat Dat zie je bij ons ook steeds meer komen. Maar ja, dat gaat een beetje tegen mijn gevoel in. Want dat zijn niet meer de echte omroepers van nee. vroeger natuurlijk. Hè? Vroeger liepen ze in een Manchester pak. Ja. Kijk hier maar in Zandvoort. Ja, ik heb dan het Zandvoortse visserskostuum gebruikt als, uh, als kostuum. Maar bij ons krijg je ook veel meer showpakken en zo. Mm -hmm. en dat hebben ze, ik heb één keer. heb ik uh, voor, uh, voor Kampen moeten omroepen in Zwolle. Toen was ik dan de stadsomroepen van Kampen geprobeerd ja. En toen heb ik inderdaad in de showpak gelopen. Ja. Maar ik voelde me er helemaal niet in thuis. Mm. Het was mijn Zandvoortse kostuum niet. Nee, nee, nee, nee. nee. Ja, je kon verzorgen. Maar het was, wel, het was wel leuk. Het was eigenlijk wel een keertje leuk. Ja. En ja, die concoursen, dat is... Uh, dat is uh, Nationaal heel erg. Ik heb bij elkaar, heb ik even 89 concoursen geroepen. 89? Ja. Zo. In de, in, ja, goed, in, in 15 jaar. Nou ja, maar het blijft toch nog veel. Er waren er 84 van in Nederland. 3 in Engeland en twee in België. Maar je hebt het nog allemaal opgeschreven ook, voor later. Ik heb het allemaal voor jullie opgezocht. Nou, wat goed van jou. In die 89 concours heb ik 58 podiumplaatsen gehad. Zo. Waarvan 20 eerste plaatsen. Ja, want ik, ik, ik weet ook dat je kampioen van Noord-Holland bent geweest... Ik ben, uh, ik ben vier keer kandidaat. In 1996, onder andere. Nou, was ik het, dus was dat was, jij juist dat ik goed gemaakt Dat was de eerste keer, zeker, hè? In 1996. Ja, ja, ja, in 1996, toen ben ik begonnen. Hier in Zandvoort. Ja. En uh, toen had ik mijn collega's omroepers nog nooit gezien. Nee? Alleen op papier had ik mij aangemeld als lid. En op papier had ik een concours hier georganiseerd. En toen die jongens aankwamen, waren het voor mij allemaal vreemden. Heb je zandje handje weer omhoog? Nee, ik heb handje nog niet omhoog, maar ik denk dat hij eventjes uh, de deur uit moet. Toen ze aankwamen hier, bij het gemeentehuis kwamen er allemaal vreemde mensen voor mij. Maar ja, en jij meteen, heel timide als dit je... Nee, meldde. dat heb ik niet. <laughs> maar het ergste, en dat meen ik echt, het ergste is dat ik dat concours won. En daar had ik helemaal geen vrede mee. Want? Voor het eerst dat ik, dat ik met die gasten omliep. Ja, en? Ja, dat, nee, ik had er geen vrede mee, Arie, echt niet. Dat had ik... Dat had ik... En op het laatste van het seizoen, toen waren we dus in, uh, in Brabant, in Volkel. En daar werd ik derde. En daar had ik veel meer voldoening van als in het begin van het seizoen die eerste plaats. Jij ja, dacht natuurlijk die andere... Ik heb dan. later wel de vans genomen natuurlijk. Ja, uiteraard. Maar de eerste keer vond ik het eigenlijk helemaal niet leuk. Je was toch gewoon goed? Ja. Maar je je goed, hebt je niet dat, zelf doen. beoordeeld. Ja, ja, ik snap nee. het wel natuurlijk. Want je kon net binnenwaaien en die andere mensen... die doen het al jaren Precies. en die zouden in jouw optiek... veel beter moeten zijn. Plus dat, je, plus dat je dan ook gelijk de gedachte krijgt... dat de jury me bevoordeelt natuurlijk, hè? Ja, nou, dat, ik ga daar had natuurlijk. Ja. Ik had er geen vrede mee. Uh, ik ga uit van de integriteit van de jury. Ja. Ik denk maar, dat we direct, uh, geloof ik, weer richting muziek gaan uh, als ik zo... Uh, Zie je dat handje weer komen? Nou, hij, ja. hij kijkt eventjes ja. naar me. Dus ja. luisteraars, we gaan heel even eruit voor de muziek. En daarna komen we graag bij u terug. Even naar Thomas. Aan het strand. Aan het strand stil we verlaten. Rond een chanticoor bijeen één. Rond een chanticoor daar moet op gedronken worden Daar moet op gedronken worden Waarom liet je mij alleen? Waarom liet je mij alleen? Jantje zal geen pruimen hangen Jantje zal geen spruimen hangen In een groen groep knollenlang In een groen groep Als we gaan dan met z'n allen Als we gaan... In hand. Hand in hand. Als het gras twee kortjes hoog is, als het grencers hoog is. met z'n allen naar de zaam, met z'n in een tussenstaal, hoor. Aan het strand. Aan het strand stil en verlaten. Waar in brons groenijkenhout. Waar in brons houdt. Ik heb mijn wagen volgeladen. Ik heb mijn wagen volgeladen draden tussen het goud. Zou het erg zijn, lieve ouders? Zou het erg zijn, lieve ouders? Dat we toffe jongens zijn? Dat we toffe jongens zijn? De herdertjes lagen bij nachten? De lagen bij nachten? Meneer. Oh, ik u. Meneer, meneer Tussenspel Aan het strand Aan de strand, stil en verlaten Dag aan dag sta ik op wacht Dag aan dag sta ik op wacht Kleine Greetje uit de polder Zesde kaars voor je rampen. Ja, ramp Wij komen allen in de hemel. Wij komen allen in de hemel. Als ik met mijn vriesbel bel. Als ik met mijn vriesbel bel. Daar zijn de appeltjes van Oranje. Daar zijn de appeltjes van Oranje. Papi loopt nog niet zo snel. Papi loopt nog niet op de grote stille heide op de grote stille heide voel me zo verdomd alleen zo verdomd alleen zonnetje gaat van ons scheiden zonnetje gaat van ons scheiden want mijn hart is niet van stinkt tussenspel. Goedemorgen luisteraars, u bent weer terug bij het programma CFM Oud-Zandvoort. Mijn naam is Arie Koper en ik heb vandaag het genoegen... Klaas Koper, onze oud en te mogen interviewen... over zijn eh, rijke carrière als eh, wielrenner en, en, en omroeper. We waren gebleven bij het omroepverhaal internationaal. Je bent eh, in België geweest, je bent in Engeland geweest... Eh, in Nederland natuurlijk ook. Je bent diverse maanden kampioen geweest. Kunnen we daar nog iets over vertellen, Klaas? Want buiten het feit dat je natuurlijk kampioen van Noord-Holland was in 1996, ben je volgens mij in 1994 al benoemd tot onbezolderd ambtenaar in de functie met... van dorpsomroeper. Ja, dat heb je helemaal gelijk. Vonden ze eh... dat, uh, hadden ze in ene uh, verzonnen dat ze iemand nodig hadden die nou, dat moest nee, gaan doen? Nee, nee, het was, het was eigenlijk anders. In 1994 uh, hebben die jongens me aangesteld als omroeper, dus de strandkorrel, zeg maar. Ja. En in 1996, toen hadden we hier het eerste concours. En dat was ook voor het eerst dat ik kennis maakte met, met mijn collega-omroepers. Toen werd ik bij het ontvangst van de omroepers in het raadhuis... werd ik dus uh, aangesteld als officieel omroeper. Ah, Oké, okay. dus niet in 1994, uh, maar nee, in 1996? Was, in 1996 was ik officieel omroeper. Oké, okay, nou, dan is mijn, mijn tekst niet helemaal goed geweest. Maar... Nou, maar we zitten om te corrigeren. Hè? Ja, ik ja, nee, ben blij dat je dat nog eventjes kan vertellen. Nou, je kent gelukkig nog vertellen, laten we wel weten. Ja, wel. Je hebt toen al die, die, die, die, die, die presentaties, laat ik het zo maar noemen. Die, die, ja, die concoursen. Die, ja, die concoursen heb je afgelopen in het ik, hele land, begrijp ik. Want ik heb voor... er bij elkaar 89 aan deelgenomen, 89 concoursen. Ja, en de diverse podiumplaatsen. En ik heb daarvan uh, 58 podiumplaatsen gehaald van twintig eerste plaatsen. Jezus. Ik ben uh, vier keer kampioen van Nederland geweest. Dan ken je niet een beker voor of zo? Of een... Ja, het meestal een schild, een bord. Heb, heb jij nog wel ruimte in je huis? Ja, ik heb uh, ja. ik heb een keer een, een, een, een, een uh, rondgang gehouden door het dorp voor medewerkers van Pluspunt. Jeugd. Ja. Ja, ja. Jeugd. En mijn prijzenkast staat echt vol. Die stond echt vol. En dan denk je, god, wat moet ik daar nou allemaal mee om een grote beker? Dus toen heb ik die hele ploeg met die jeugd van Pluspunt ja. mee naar huis genomen. En die hebben allemaal een beker uit mogen zien. Oh, wat leuk. Ja, Dat vonden zij ook leuk, zeker. En het ruimde mijn kast hartstikke op. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. <laughs> en die kinderen allemaal helemaal blij. <laughs> ik werd later door de ouders gebeld. God, wat heb jij dat jong voor mij een plezier gedaan ja. zeg, met die beker. Ja, ja. Ja, nou, wat moet je er anders toch mee. Ja, nee. Ik, nee. ik, ik kan me het niet zo voorstellen. Want... Maar buiten die vier eerste plaatsen heb ik ook nog vier tweede plaatsen en, en twee derde plaatsen gehaald. En dat is allemaal in de jaren 2000. Eigenlijk zo'n beetje. Ja, dat is wel grappig dat jij dat nu over die bekers hebt. Die ouders waren hartstikke blij. Wij hadden vroeger goudhamsters en die hebben we ook... <laughs> weggegeven die ouders waren... En... Die waren niet blij. <laughs> ja, mooi hè. <coughs> ja, maar die, be die bekers die fokken niet aan natuurlijk, hè. <laughs> dat waren allemaal mannetjes. <coughs> ja, maar, maar, nou, maar ik bedoel maar, er staan, ik heb nou nog allemaal prijzen en zo. Dan vraag je af, ja, waar moet je ermee... Ik heb... Ik weet niet wat mijn kinderen er later mee doen, nee. maar ik denk niet veel. Nee, maar goed. Um, we gaan verder natuurlijk met de kampioen van Friesland en Nederland. Friesland en Nederland. Ja, ik geloof dat ik 19 provinciale kampioens heb. Ja, maar ik zeg Friesland en Nederland. Nederland, Friesland en Nederland. Ja, nee, nee, dat klopt wel. Is het Op het, het concours in Jauren werd ik Fries kampioen. Ja. En dat was het laatste, kampioenschap van, het laatste concours van het jaar. Ja. Dus ik werd die dag zelf ook gelijk een Nederlands kampioen. Oh, oe, ik denk al wordt Friesland niet meer bij Nederland. Ja, ja, ja, ja. Nee, er waren okay. twee kampioenschappen op een dag. Ah, en nou. eigenlijk die overwinning in hadden had ik in hoofdzaak te danken. Toen wij stonden om te roepen... toen kwam er een optocht voorbij met oude tractoren. Ja. En dit laatste tractor, dat was een loei van een ding... En dat maakte zo'n hels lawaai... dat ik had het recht gehad... om te stoppen. Mm -hmm. eh, als een kerkhof ja, begint te luiden... Ja, ja. En je bent aan de beurt, mag je stoppen... en opnieuw beginnen. Ik denk, ik stop helemaal niet. Ik ga, boven, ik ga boven dat lawaai... van die grote ja, ja. tractor uit. En dat heeft volgens mij... zo'n indruk gemaakt op de jury... dat in de juryrapport de stond dat ik zelf boven het geluid van die kan uitkwam. Nou, dat is echt genoeg. Hè. Ja, je stemgeluid is echt... Uh... Maar dat was voor het eerst dat ik kampioen van Nederland werd. Volgens mij in 2001. Oh, dat is ook, Ja, klopt. Nee, dat was in 2000, 2000. 2000. al. Ja, 2000, ja. 2001 ja, 2000. was ik ook. kampioen. Ja, 2000 was het. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. En toen kwam dus. ik thuis. En uh, toen Aad Keur had op mijn voordeur... mijn buitendeur van het huis... had hij een grote uh, hulde aan de kampioen van Nederland. Ah, wat leuk. Wat leuk. ja. <laughs> Trouwens, daarvoor zie ik ben jij ook nog Zandvoorter van het jaar geweest in 1998. Ja. Hebben ze daarvoor toen die buste niet gemaakt? Nee, dat, is nee, dat was 2004. Ja, ja. Ik ben twee keer zand, uh, Zandvoorter van het jaar geweest. Dat meen je niet. Ja. ja? ja. En, en ook nog zie ik, in 1999 heeft het Haar Majesteit behaagd. Ja. Jou te benoemen. Tot, Tot ridder, ridder in de, in de orde, orde van Oranje Nassau. Van Oranje -Nassau. Hoe ja. ging dat, Klaas? Daar wist je natuurlijk niks van, hè? Nee, ik hoorde er niks van te weten... maar die datum die kwam mij zo bekend voor, Arie. Dat uh, ik werd uh, benaderd door het gemeentehuis. En uh, of ik uh, die en die dag... ik geloof dat het 28 april was of zo wat. Ja, vlak voor Koninginnendag. Vlak voor Koninginnendag. Of ik bij de burgemeester wilde komen... ik zeg, ja, waarvoor dan? Ja, om over uh, de 5 mei te praten. Ja. Ik denk, 5 mei. Zo kort voor de bocht en dan 5 mei. Ik heb nog nooit dat met 5 mei te maken gehad. niet in de dag wel. Ik heb hier niet ja. tegengezeten en zo. Wat. Dus er begon met mij een radertje te draaien. Ik denk, oh god, nee hè. Dat wordt natuurlijk... Weer uh, feest. Feest. Ja. Dus uh, mijn vrouw zat wel te hengelen dan en zo. Uh, je moet, moet dan toch naar de burgemeester? Ja, ga je toch zeker wel een beetje net pakken? Natuurlijk. Ik zeg, waarom? Ja. <laughs> Ik moet alleen maar even praten over 5 mei. En toen heb ik echt lekker zitten stangen. Ja, ja, ja. ja, ja. In plaats dat hun mijn pakten. En uh, nou, mijn zoon zo ook, pa, je moet wel een beetje... Ik zeg helemaal niet, ik ga mijn spijkerbroek en een oude jackie. En, uh, maar even met de burgemeester de praten. Nou, ik had het al bij het goede eind. Want een uur voordat ik bij de burgemeester moest komen... was er niemand met mij met thuis. Dood, ze toch? hadden allemaal wat te doen. Ja. En uh, dus toen heb ik me netjes aangekleed. En het leuke was dus, toen ging ik op het raadhuisplein liep ik. En toen gingen de gordijntjes van de raadzaal open om te kijken hoe Klaas al aankwam. Of hij zijn oude spijkerbroek aan had, ja, dat ja, hij een ja, beetje ja. netpak aan had. Maar daar ben ik heel groots op geweest. Ik, ik heb wel, ja, dat, dat, dat heeft wel indruk op me gemaakt. Toch wel, hè? Ja. En hetzelfde ja. als dat, dat het bosbeeld in die kop van me voor het museum staat. Ja, zeg. Heel mooi beeld, moet ik ja, dit is, Ja, dat is een ervaring geweest, dat hou je niet voor mogelijk. 2004, zonder zandvoort 700 jaar. Ja. En uh, toen hadden ze Kees Verkade gevraagd... of hij een uh, masterclass wilde organiseren ja. met uh, aankomende kunstenaars. Ja. En toen uh, uh, was Kees Verkade van mening... dat al die kunstenaars een ander object moesten maken. Mm -hmm. Daar was de burgemeester van de Heijden het niet mee eens. En die zegt, ik wil voor een goede jurering hebben... dat ze allemaal hetzelfde maken. Ja, maar wat dan? Nou, laten ze die kop van onze dorpsen proberen maken. Ja, markant. En toen was er 5 mei huldiging... Dat was nog op het, uh, daar in Noord, weet je wel, uh, verzetsplein. Ja. Was, daar werd een beeld onthuld van Kees Verkade. Ja. En toen heb de burgemeester die gozer die daar staat te zingen met die hoed op, die ja. bedoeling. Nou, toen werd mijn kop goedgekeurd door Kees. <laughs> en toen kreeg ik een uitnodiging om een week lang in uh, Groot Bentvat te, te, te zitten. Ja. En er zaten acht, uh, acht kunstenaars voor hem aan het werk. Leuk. Ja, leuk. Okay. Ja, echt heel leuk. Echt heel leuk. De eerste dag dat ze het uitscheiden... dan denk je, nou, ze zijn allemaal hetzelfde. Hè? Zijn ja. we er. Ja, we gaan direct af rond de klaar zitten. Het is hartstikke fijn. Nou, voor de herhaling het, vatbaar. Ik vond het heel prettig jou gesproken te hebben. Heel graag gedaan, Harry. En uh, misschien voor nog een keertje. want Jawel. In jouw leven heb je zoveel meegemaakt. Ah, ja. En voor mij kan je nog uren praten. Ik wil wel Thomas even bedanken, onze terneut. Ja, Thomas heeft het heel zit. goed gedaan. Zit er een van 13 jaar geloof ik achter de knoppen? 12. 12. Hoor, even ja, van 12 jaar Ja, jongen, ah, jongens, die, het is geweldig. Dat wordt nog een hele grote in Leuk. dat kan niet anders. Leuk dat deze jeugd er is. Ik, eh, Klaas, nogmaals bedankt. Eh, Thomas bedankt. Ik wens u allen nog een fijn weekend toe.